En nu valt even. Ja. Dames en heren, diep ontroerd, richt ik mij vandaag tot u allen. Ik ben mijn tachtigste jaar ingegaan, een leeftijd die geen enkele van mijn voorgangers in de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt. Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen. Ik zou mijn plichten niet nakomen... en mijn opvatting van de koninklijke functie niet uldigen... mocht ik in die omstandigheden... te allen prijzen mijn ambt blijven bekleden... Het is een kwestie van elementair respect voor de instellingen en ten opzichte van u, waarde medeburgers. Na een regeerperiode van twintig jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. Ik stel ook vast dat prins Philippe goed is voorbereid... om mij op te volgen. Hij geniet samen met prinses Mathilde mijn volle vertrouwen... Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft prins Philip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt. En bovenal heb ik in de loop der jaren geleerd dat ons land op een buitengewone troef kan rekenen. En dat is u, waarde landgenoten. Met een bevolking die zo rijk is aan talenten... aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie... is de toekomst van ons land in de beste handen. Het is dus met sereniteit en vol vertrouwen dat ik u mijn voorneem meedeel om op 21 juli 2013 de dag van onze nationale feest, feestdag af te treden ten gunste van de troonopvolger, mijn zoon, prins... V. Ja, dit was dus Koning Albert, hoorde u live, de, de, vanaf de VRT was dat, um, zijn toespraak. En hij kondigt dus inderdaad aan dat hij aftreedt. Ik ga daarover verder praten met de correspondent voor de VRT in Den Haag. Ze was daarvoor royalty-specialist Sabine van de Putten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we zagen koning Albert uh, staan in zijn werkkamer, denk ik. Uh, en hij las zijn toespraak van papier. Wat viel u verder op? Ja, het, het viel mij op dat hij heel eerlijk is. Hè. Hij zegt het gewoon ronduit. Ik ben oud en moe en ik wil aftreden. Dat uh, vind ik wel opmerkelijk, dat hij zo openhartig is over de redenen voor zijn vertrek. En uh, wat hij verder vertelde over de troonopvolging? Dat uh, ligt volgens mij toch een beetje voor de hand, hè? dat hij zegt dat kroonprins Philip goed voorbereid is, dat hij het goed zal doen, dat ze de steun hebben van het volk. Daarover was ik eerlijk gezegd niet veel verbaasd. Uh, was u eerder vandaag wel verrast uh, toen u het nieuws hoorde dat deze toespraak eraan kwam? Well, het is een beetje zoals het in Nederland was. Hè? Je weet eigenlijk onder huid dat het eraan zit te komen en als de dag dan daar is, dan is iedereen toch plots uh, verrast. Ook bij ons op de VRT uh, lagen de draaiboeken klaar. Maar ik weet, ja, ik zie het nu niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat er uh, paniek was uh, op de redactie... en dat meteen ja, die draaiboeken dan overboord worden gegooid... en men begint te improviseren. Je moet van alles... Je weet dat het komt. En uh, er waren ook de cijfers, net als in Nederland... hij wordt 80 jaar, hij zit 20 jaar op de troon. Iedereen kan zien dat hij oud is... dat hij liever zou genieten van het leven... want het is een bon vivant. Maar altijd dacht dag dan toch... Daar is, dan wordt er acht om zes uur op alle zenders. Dan schrikt iedereen toch een beetje. En nou gebeurde het hier in Nederland in, in januari, ruim van tevoren eigenlijk, dat dat toen werd aangekondigd door koningin Beatrix, toenmalige koningin Beatrix. Uh, nu is de tijd wat korter, want uh, 21 juli wordt nu genoemd als troonswisseling. Dat ligt voor de hand. Dat is onze nationale feestdag en uh, ja, een ideale dag voor uh, zo'n gebeurtenis. Hè? En Dan uh, verder uh, prins Philip, zal hem dus opvolgen. Hoe wordt er tegen hem aangekeken? Ja, de meningen over ons kroonprins zijn een beetje verdeeld, zoals u wellicht weet. Hè. In het verleden heeft hij helaas wat blunders op zijn naam staan, grote en kleine. De kleintjes waren dat hij zijn oudste dochter een vrouwtje noemde toen die pas geboren werd. Uh, toen had hij af en toe nog wat moeite met het Nederlands. Hij uh, zei ook ooit tegen een Belgische astronaut: er is zo'n gesprek uh, vanuit de ruimte. Er is geen protocol in de ruimte. Daar is nog jaren mee gelachen. Helaas ook een paar grotere blunders. Zo heeft hij bijna tien jaar geleden afstand genomen van de partij het Vlaamse Belang, die eigenlijk België wil splitsen. Daarvan heeft hij toen gezegd: als ze dat ooit proberen, dan zullen ze mij op hun weg vinden. Nu, dat was natuurlijk niet zo slim voor een kroonprins. Die dient zich ver te houden van de politiek, moet neutraal zijn. Daarvoor is hij ook door het parlement op de vingers getikt. Dat was dom. Um, ik moet er wel bij zeggen dat het de jongste jaren beter gaat. Uh, het vertrouwen groeit. En ik denk ook dat we hem nu met zijn allen het voordeel van de twijfel moeten geven. En koning Albert. Ze heeft uiteraard ook vertrouwen erin. Um, nu is er natuurlijk De afgelopen weken is er het verhaal geweest... over de buitelijke echtelijke dochter Delphine van koning Albert. Wat ja. denkt u? Zou dat ook een rol kunnen hebben gespeeld? Al die commotie daaromheen. Dat heeft volgens mij zeker een rol gespeeld. Je mag het niet onderschatten. Uh, we hebben het hier over een oud-echtpaar. Uh, dat is een heel groot probleem voor hen, die Delphine Boel. Iedereen gaat ervan uit dat het zijn dochter is. Maar nu heeft Plot uh, voor de rechtbank een DNA-test uh, gevraagd van dan uh, de kloonprins en uh, Astrid, geloof ik. Um, dat is heel pijnlijk voor de koning. Hè? En misschien het uh, enige smetje op zijn blazoen, dat hij toch weigert om haar te erkennen. Dat zou ermee te maken hebben dat koningin Paula dat toch heel moeilijk kan verkroppen... Um, goed, het is zo, maar ik kan me voorstellen dat dat, uh, hoewel het toch een, een privéfeit is, heel zwaar weegt op uh, Albert en Paula. En dat dit heeft uh, meegespeeld om toch snel uh, ja, nog een beetje te genieten van het leven in het zuiden allicht. Dank u wel, correspondent voor de VRT in Den Haag, Sabine van de Putten. Dan gaan we naar uh, Tijn Sade, die heeft meegekeken in Brussel in een café naar de toespraak van koning Albert. Tijn, jij hebt de hele toespraak uh, ook kunnen zien en uh, luisteren. Wat viel jou op? Nou ja, ik sta hier bij een van de barretjes met uh, garnalenkroketten op het uh, Brusselse uh, Katelijnenplein. Uh, terwijl jullie live uh, naar de Nederlandstalige versie van de toespraak luisterden, uh, luisterde ik hier met van Stalige ook live, zogenaamd ja. bij de Frans-talige Ja, dat stond inderdaad rechtstreeks in beeld ja. ook bij ons. Ja, ja. Na, naar mijn weten heeft dat nog nooit iemand gepresteerd in twee talen tegelijk live een toespraak houden. Maar dat zegt natuurlijk veel hè, over dit land, België, een tweetalige land is een zware last voor Filippen, om dat ook te kunnen in de toekomst, hè? Ja. Nou, ja, precies. Er zijn veel zorgen over. Als ik hier zo de mensen op de drasjes uh, spreek, dan uh, bijvoorbeeld de Franstaligen die je spreekt, die vinden het erg triest dat hij weggaat. Albert is voor hun toch de koning met ervaring, een sterke man, die de Waal en de Vlamingen bijeen hield. Ja, en van die Fieden weten ze het gewoon nog niet, hè? Dat vinden ze toch uh, een beetje eng allemaal. Nou, de Vlamingen die ik spreek, ja, uh, eigenlijk uh, moet ik ze eerst nog even het nieuws melden. Oh, is dat zo? <laughs> Uh, ja, en dan komen de, meteen de grappen wat Sabine net ook al over had. Ze maken heel grappen over Philippe, uh, de man die eigenlijk amper Nederlands uh, spreekt. Uh, dus ja, uh, de, uh, het land staat hier niet op zijn kop. Uh, men kijkt naar uh, de een maakt een grap over, de andere heeft wat angst. In Nederland was het een uh, groot vreemdste natuurlijk de troonswisseling. Uh, als ik jou zo hoor, uh, gaan ze dat niet even naar op die manieren. Absoluut niet. Dat zeggen de mensen hier ook. van. Nee, uh, bij jullie was een groot feest. Dan kijken ze ook wel een beetje jaloers uit hun ogen. Vooral als ik daar met de Vlamingen over spreek. Maar dat wordt het uh, in België niet. Uh, het wordt, uh, zoals je misschien weet, uh, een echte plechtigheid in het uh, parlement. De eetaflegging. Uh, nee, men verwacht absoluut geen uh, nationaal volksfeest. Het enige voordeel is natuurlijk dat het nu wel op de nationale feestdag uh, valt. Dus het is in ieder geval sowieso al feest. Kermis en al. Nou, dan mag je nog hopen dat er hier naar een kermis opgebouwd is. En <laughs> ja. inderdaad, de, de, de Belg toch op straat is. Maar uh, nee, het zal zeer sober worden, zeggen de meeste mensen hier. Dankjewel, correspondent Tijn Sadé vanuit Brussel. Verkeersinformatie dan. In Den Haag bij de AWB René Passet, hoe is het op de weg, René? Ja, toch best druk voor de woensdag, Mark. Met nu uh, 21 files, alles bij elkaar, 80 kilometer. Uh, er was net een ongeluk op de A13, waardoor die lekker is volgelopen. Op de A6 ligt wat hout op de rijbaan. Uh, bij de Ketelbrug is dat. En dat veroorzaakt 5 kilometer file richting het noorden, richting Emmeloord. Het gaat nog maar eventjes duren voordat ze het van de weg af hebben. De vluchtstrook is trouwens wel open. Bij Utrecht veel vertraging aan de zuidkant van de stad... door een ongeluk bij Knoop het Oude Rijn. 10 kilometer file vanuit Arnhem... Ik heb het over de A12. Uh, het ongeluk gebeurde op de hoofdrijbaan. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. En de A13, ik zei het al, van Rotterdam naar Den Haag. Die weg is helemaal volgelopen tussen het Kleinpolderplein en Delft. 10 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer uh, vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gouda. Dan moeten ze wel eventjes de A20 af, dan keren, en dan kunnen ze de A12 pakken. De A50 Arnhem-Ost, daar was het best druk. Maar de grootste drukte lijkt nu voorbij. Tussen heet en knoop het Valburg nog 2 kilometer. We gaan verder met Egypte. Het ultimatum dat het Egyptische leger aan president Morsi heeft gesteld, is een uh, ruim een uur geleden verstreken. Spanning loopt steeds verderop in Cairo. En het leger zou volgens de veiligheidsadviseur van Morsi al bezig zijn met de machtovername. Het bericht is nog niet bevestigd. Ik praat erover verder met Midden-Oosten-expert Roel Meijer van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Dat zou wel eens slecht uit kunnen pakken, dus. Um, ja, als het uh, gerucht zou uh, kloppen, maar ik. Ik vermoed dat het, uh, dat het een, een spel is om, om voortdurend uh, de spanning te verhogen. En dat, uh, dat het niet zo ver zal komen. Het is mogelijk dat ze hem uh, onder huisarrest zetten. Maar ik denk dat het ook een manier is om, om verder uh, de moslimbroederschap onder druk uh, te, te zetten. Want ik denk niet dat de militairen zelf aan de macht zouden willen komen. En dat is ook niet volgens mij wat... Uh, uh, al die tienduizenden mensen of honderdduizend mensen die op uh, Tahrir uh, staan uh, zouden willen. Ze willen wel ondersteuning van uh, de militairen, maar ik denk niet dat ze zelf een uh, militaire staatsgreep uh, zouden voorstaan. Nee, want nu op zich is het leger weer populair, maar eigenlijk een half jaar of, of ruim een jaar geleden was het even niet zo toen ze eigenlijk uh, volgens het volk ook iets te lang aan de macht bleven. Ja, dat uh, klopt. Uh, want toen waren er ook massale demonstraties tegen het uh, leger. Dus ik denk dat het leger. Uh, pas in, in allerlaatste instantie uh, zal ingrijpen. Het, het zou kunnen dat het nu al zover is, maar ik vermoed dat het niet het geval is. Uh, en dat ze, want ze kunnen gewoon het beste achter de schermen aan de touwtjes uh, blijven trekken. En Nou heeft Morsi toch een gebaar gemaakt, lijkt het. Uh, via Facebook heeft hij laten weten dat hij bereid is in ieder geval zijn regering aan te passen. En ook zou hij de grondwet willen veranderen en instemmen met vervroegde verkiezingen. Ja, zou dat genoeg zijn? Uh, dat is he helemaal de vraag. Het zou kunnen dat bijvoorbeeld hij een, een compleet nieuwe regering uh, laat aantreden. En het is een regering van technocraten en dat uh, die eigenlijk uh, de, de macht overneemt van hem. Dat, dat zou een soort constructie kunnen zijn. Ook van andere partijen? Of ja, ja andere, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Waar dan voornamelijk uh, andere partijen in zitten. En waarschijnlijk zijn het dan uh, neutrale, tussen aanhalingstekens, uh, uh, technocraten. Uh, en, Iemand als El Baradij ook? Of is die dan al te gekleurd? Is die ik, te veel van de oppositie echt? Ik, ik denk het wel. Ik denk dat die dan weer te, te veel van de oppositie is. Uh, dus ik denk inderdaad een technocraten. De bedoeling is natuurlijk om die economie weer uh, stabiel te krijgen. En ook een stabiele uh, politiek uh, te creëren. En dat zou dan inderdaad een soort, uh, om die impasse nu te doorbreken... Uh, moet je toch wel iets uh, uh, doen. Dus uh, een, een, een nieuwe regering. En die zou dan eventueel ook die, die grondwet... Natuurlijk, die veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten... Uh, kunnen aanpassen. En de moslimbroederschap zelf, zou die dat ook accepteren? De partij van Moorzie? Um, ik denk als Moorsi zelf uh, toch president zou blijven. Dat, uh, want uh, de, de moslimbroederschap is natuurlijk uh, opgebrand. Niet alleen om de macht te behouden, maar ook om die, om die organisatie intact uh, te, te houden. Dus als die zou aftreden, dan valt, is het ook mogelijk dat bijvoorbeeld die, die hele organisatie uit elkaar valt. Dus, uh, en ook de hele coalitie met gedeelten uh, met selfies gedeelte met en andere organisaties dan uit elkaar zou vallen. Dus. Uh, hij, hij zal aan de macht uh, moeten blijven. Dus vandaar dat hij uh, het spel ook zo hoog uh, speelt. En uh, ook de militairen moeten ervoor zorgen... dat natuurlijk, uh, niet de situatie niet nog verder uit de hand loopt. En het zijn natuurlijk ook uh, in het verleden... Natuurlijk een deel van de, de coalitie van uh, de, de moslimbroederschappen bestaat uit uh, jihadis en voor, voormalige leden van de Gamata Islamia... die vroeger aanslagen pleegden. Dus... Uh, het, het zou ook uh, een veel gewelddadiger uh, gevolgen kunnen hebben... als ze uh, te hard optreden. Dus. Kritiek op Morsi was natuurlijk dat hij, uh, ook al is hij democratisch gekozen... toch te weinig luisterde naar de minderheid. Um, als hij dat nu inderdaad dus wel gaat doen, zou hij dan nog een kans maken? Of is het eigenlijk. is heeft hij al, is al zoveel beschadigd dat dat eigenlijk niet mogelijk is? Ja, dat is inderdaad uh, helemaal de, de vraag. Inderdaad, want het moslimbroederschap heeft in, inderdaad in het verleden. voortdurend uh, hun beloftes uh, ver, verbroken. Dus uh, ook het feit dat ze. eerst niet een presidentkandidaat uh, zouden stellen. en toen op een gegeven moment uh, wel iemand naar voren schoven. en vervolgens. Uh, op basis van eigenlijk een coalitie ook gekozen werd. Ik had wel de 51% dat die uh, motie werd uh, gekozen. Dus een nipte meerderheid en vervolgens dus ook weer niet die coalitie betrekt uh, bij de regering. Dus uh, ze verspelen dus heel veel uh, krediet. En het, is soort, uh, het is eigenlijk een soort communistische partij die opeens aan de macht is gekomen... en een, een soort uh, met oogkleppen op uh, regeert en incompetent uh, politiek uh, voert... Uh. We gaan even naar correspondent Sander van Hoorn, want hij is in uh, Cairo. Sander, heb jij laatste nieuws? Ja, nee, ik wou dat het was. Uh, het laatste nieuws zou moeten luiden als de mens uh, hier op het plein ligt, op het in Cairo, dat Morsi is nou Ja, dat is in elk geval nog niet gebeurd. Dat ultimatum, ja dat weten we ook, dat is inmiddels al een tijdje afgelopen, het ultimatum dat het leger had gesteld aan de politici om het onderling eens te worden. Maar wat er nu gaat gebeuren, daar zit iedereen op te wachten. duidelijk is dat het leger aan het red is. En duidelijk is dat het leger nog niet van zich heeft laten horen. En ook die berichten over dat huisarrest, dat is ook dus niet duidelijk nog. Dat is onduidelijk op dit moment. Wel uh, zijn er heel veel geruchten. Bijvoorbeeld dat het leger in de straten is gesignaleerd met tanks. Dat zou me niks verbazen, want er is sowieso veel leger op de been. En ja, dat wordt door de mensen hier, uh, de tegenstanders van de president gezien als een steun in de rug. Uh, niet zo heel lang geleden vloog er een uh, grote lege helikopter laag, rondjes boven het Nou, die kon rekenen op een hoop gejuich en gezeil. Men heeft het idee, nog niet wetend waar het leger... precies mee gaat komen, dat het wegen achter de demonstranten staat hier. En uh, de aanhangers van Moorsie, waar zijn die op dit moment? Die zijn op andere plekken in Cairo gelukkig uh, uit elkaar, op verschillende locaties, want anders dan mag je vrezen voor conflicten, maar die zijn in minder grote getalen... maar wel in grote hoeveelheden zijn ze um, de straat opgegaan... om steun te betuigen aan Morsi. En daar hoor je wat Morsi zelf ook zegt, namelijk het leger... dat zich bemoeit met een democratisch gekozen president. Dat kun je toch niet anders noemen dan een koek. En een koek, dat is nat dan in een democratie. Deze president, zeggen ze, heeft legitimiteit. En ja, dat is wat hij zelf ook heeft gezegd. En Morsi voegt er nog aan toe dat hij uh, dat zal bevechten met bloed. Met andere woorden, daar is het uh, uh, heel erg duidelijk... dat op het moment dat het leger besluit hem met geweld uh, uh, af te zetten... Ja, dan, dan krijg je een kleine oorlog tussen de moslimbroederschap aan de ene kant... en het leger aan de andere kant. Even naar uh, meneer Meijer van instituut Klingendaal. Inderdaad, als, als de, de aanhangers van Morsi... zelfs misschien als Morsi concessies doen... misschien nemen ze daar ook geen genoegen mee. Zeggen ze gewoon, wij uh, zijn de baas. Wij zijn democratisch nou, de aan de macht gekomen. Dat is het grote probleem op dit moment. Ik bedoel, een, daar, daar kun je best wat bij verzinnen. Uh, de president treedt uh, af, of kreeg niet af, blijft aan. Maar er komt een overgangsregering en verproeft de presidentsverkiezingen. Morsi wil niet aftreden. En de, uh, de oppositie die neemt juist met niets minder genoegen. Dus hoe die twee standpunten bij elkaar te brengen zonder dat men rechtend over het overstaat, dat is ook de uitdaging waar het leger zich nu voor uh, gesteld ziet. Want het leger wil uiteindelijk de macht natuurlijk wel. Ze willen heel graag. En dat doen ze nu ook, onverbloemd. Maar wat ze niet willen, is op de regeringsstoelen gaan zitten. Ze willen wel sturen, maar ze willen niet besturen. En de vraag is of ze daar wel aan ontkomen. Als die twee kampen zo ver uit elkaar liggen... Ja, dan is op een gegeven moment de situatie denkbaar... waarbij het leger inderdaad een volledige macht moet krijgen. En dan heb je weer een hele andere situatie in Egypte. Dankjewel, Sander, correspondent Sander van Hoorn vanuit uh, Cairo En dan, dank u wel, Midden-Oosten-expert Roel Meijer van instituut Klingendaal. Dan gaan we weer een stukje verderop uh, richting het noorden naar Turkije. Want een Turkse rechtbank heeft zich uitgesproken... tegen het bouwproject bij het Taxinplein in Istanbul. De bouwplannen waren de aanleiding voor de wekenlange demonstraties... tegen de regering van premier Erdogan, correspondent Bram Vermeulen. Wat betekent deze uitspraak? Is dit definitief? Nou, voor, zo, voor zover ik begrijp heeft de rechtbank uh, nu de documenten gepubliceerd van een uitspraak die de rechter al op 6 juni deed. Waarin de rechter oordeelt dat uh, het gemeentebestuur en de regering met de bouwplannen voor Taksim en met name de plannen voor het Gezi Park tal van regels heeft overtreden. Bijvoorbeeld... Uh, de identiteit van het park, uh, het gebrek aan inspraak van de lokale bevolking. Het project heeft geen enkele publieke waarde, staat er in die papieren. En de eigenaar van het project heeft nu nog drie dagen om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Het staat nu allemaal zwart op wit. Ja, dat is de angel hiermee uit het conflict, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, uh, dit, hier ging het eigenlijk niet meer om. Hè. Het, het, het, het was het begin, maar niet het eind. Nee, natuurlijk. De, de, het park op zichzelf is een katalysator geweest voor de uiting van veel meer onvrede. Maar uiteindelijk vergis je niet dat er nog heel veel mensen wel kijken naar wat de regering daar precies mee gaat doen. Nou, de regering heeft al eerder aangegeven tegen deze uitspraak van de rechter in beroep te willen gaan. Uh, heeft intussen inderdaad wel het kappen van die bomen in het Gezi Park stilgelegd... maar ik zag deze week bijvoorbeeld wel de bulldozers, de vrachtwagens... druk in de weer direct in de parameters rondom het park. Kennelijk gaan de plannen om daar een voetgangerszone te maken wel gewoon door. En intussen is er in Turkije een ware heksenjacht gaande... tegen iedereen die verantwoordelijk wordt gehouden voor het protest... 175.000 twitterberichten worden op dit moment nagelopen op belediging van premier en van ministers. Bedrijven moeten al hun e-mails overhandigen om te bewijzen dat ze geen links hebben met andere buitenlanders die verantwoordelijk worden gehouden voor hun samenzwering. Buitenlandse reporters worden persoonlijk bedreigd. En gisteren we hoorden we hier zelfs een minister zeggen dat de protesten het gevolg waren van de jaloezie van onder meer de joodse diaspora en anderen ten opzichte van die enorme Turkse economische groei. Met andere woorden, het is hier bijltjesdag. Correspondent Bram Vermeulen. Dan weer terug naar België. Want we hebben het hier afgelopen half jaar allemaal mee kunnen maken... en nu gaan de Belgen het ook meemaken. Koning Albert van België heeft namelijk zijn abdicatie bekendgemaakt. Na een regeerperiode van twintig jaar... ben ik van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. We gaan naar correspondent Tijn Sade, want ook premier Di Rupo heeft inmiddels een verklaring gegeven. Tijn, wat heeft Di Rupo gezegd? Ja, dat is mij uh, helaas nu onbekend. Ik sta hier nog op het Brusselse Katelijnenplein. En dan had ik op twee plekken tegelijk moeten zijn. En dat uh, lukte niet, maar uh, we weten natuurlijk al wel zo ongeveer uh, wat Di Rupo uh, zal moeten hebben gezegd. Want hij heeft het allemaal nauwkeurig voorbereid met de koning... Zonder dat iemand ervan wist, had hij vanmiddag al een, een onderhoud met de koning en heeft de minister bij elkaar geroepen. En het zal gewoon nu ook officieel bekendgemaakt zijn. Ja, ik sta nogmaals op het Brusselse Katelijnenplein... Uh, bij mensen die hier gaan wat staan te eten. En er is natuurlijk al meteen een discussie... wat krijgen we zo meteen voor een nieuwe koning? En daar is toch wel een klein beetje onzekerheid over. Deze Filip uh, Eigenlijk kent iedereen, dus zowel uh, de Walen als de Vlamingen... de Brusselaars, iedereen vindt dat toch een beetje een uh, wat zwakke man. Geen prestige, wordt er gezegd. Dus uh, er is toch wel wat onzekerheid. Weinig vertrouwen op dit moment. Correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. De vijfde etappe starten vanmiddag in Kanye-sur-Mer voor een rit over 228 kilometer naar Marseille. Ted King kwam gisteren buiten de tijdslimiet binnen... zodat er 195 renners begonnen aan een etappe die vier beklimmingen aandeed. een van de derde en drie van de vierde categorie. En zoals gewend zijn, werd er al vroeg in de etappe een kopgroep gevormd van zes man. We weten niet wat we moeten, want er is geen enkele Nederlander in de kopgroep... te bekennen voor het eerst in deze Tour de France. Maar we gaan het vandaag doen met een Belgen, niet tenminste, Thomas de Gent... uit de ploeg van Vacan Soleil... En ja, dat was tweemaal succes voor de Gent. Hij kwam als eerste boven bij de tweede beklimming van de dag... en daarna won hij ook nog de tussensprint. Jazeker, en ik heb inmiddels ook de bevestiging gekregen... op de computer die we voor onze neus hebben... moeten we niet altijd vertrouwen, maar in dit geval wel... want het was met eigen ogen via de tv in elk geval wel te zien. De Gent net echt een banddikte zo'n beetje voor Lutsenko... de wereldkampioen trouwens bij de belofte... De maximale voorsprong van de zes was meer dan 12,5 minuut... maar werd naarmate de finish dichterbij kwam kleiner en kleiner... en de koplopers werden nerveuzer. Nou, echte samenwerking is er niet, want de kopgroep is uit elkaar geslagen. Eerst waren het drie man, Arashiro, Lutsenko en de Gent die wegreden bij de drie Fransen. De drie Fransen keken elkaar aan, wilden de kastanjes niet voor elkaar uit het vuur halen. En uiteindelijk was het Kevin Reza die het sprongetje maakte na de drie vooraan. Betekent dat we vier koplopers hebben met nog zes minuten verschil tussen de kopgroep en het peloton. Zes minuten verschil en het peloton kwam tot een minuut en dan zochten de renners hun positie voor in de sprint en dat werd dus weer wringen. Ja, grote valpartij daar in het peloton. En even kijken wie daar onderuit gaat. John Degenkoop gaat daar onder andere onderuit. Ik geloof wel dat hij inmiddels weer staat. De bolletjes-trui staat er in elk geval bij. Het ziet er niet naar uit, jawel. Het ziet er wel naar uit dat er echt serieuze slachtoffers zijn. Even kijken, wie is dit? Dit is, even kijken, de man Christian van der Velde. Ik zat even aan Ruider Hesjedal te denken. Daar leek het wel een beetje op. Maar dat is Christian van der Velde, de Amerikaan uit de Garmin-Sharploeg. In de afdaling van het laatste kolletje probeerden Lutsenko en Reza weg te komen van de andere twee koplopers. Maar met het jagende de peloton had die uitloophoging geen zin. Op 4 kilometer van de streep zat iedereen weer bij elkaar en eindigde de etappe in een massasprint. Kevinis komt eraan, Grijpel komt eraan, van Poppel die gaat het niet redden. Grijpel komt eraan, Sagan komt aan de buitenkant, Grijpel in het midden. Maar het is is die daar gaat winnen. Maar is voor van Hagen. voor Sagan, voor Grijpel. Wat een massa sprint en daar is ook nog een valpartij gebeurd. Wat dat is in die bocht gebeurd waar we geen zicht meer op hadden. Omdat we keken naar de sprint. Bij de valpartij zaten geen belangrijke renners. Danny van Poppel werd vandaag de beste Nederlander op de veertiende plaats. Dat brengt ons nog even bij de verdeling van de truien. De gele trui blijft om de schouders van Simon Gerrans. groene trui Peter Sargan. De bolletjes trui voor Pierre Roland. En de witte trui voor Mikkel Kiakowski. Best geclasseerde Nederlander is Wout Poels op de 38 e plaats. Hij heeft 33 seconden achterstand op Gerrans. Dan naar Wimbledon. Tennisers Novak Djokovic en Juan Martín Del Potro hebben de halve finales bereikt. Djokovic was in drie sets te sterk voor Thomas Berdic. En Del Potro sloeg zich in twee uur en 15 minuten langs de Spanjaard David Ferrer. En hij heeft nog altijd geen set verspeeld. Marcella Mesker, wie staan er nu op de baan? Ja, het is Andy Murray en Fernando Verdasco. Uh, toch wel drama hier op het centercourt. Want Andy Murray, de nummer 2 van de plaatsingslijst... ja, de uh, gedoodverfde favoriet samen met Novak Djokovic, staat twee sets tegen 0 achter. Tegen die linkshandige Spanjaar die uh, geweldig tennist. Nieuw racket, nieuwe coach, dat scheelt. En hij uh, speelt zonder druk, vrij uit, dicteert. Het is uh, nu pas dat uh, Murray op 3-0 staat in de derde set. Hij lijkt wakker geschud, speelt onder zijn niveau... Verkracht misschien wel, want ja, hij moet winnen. Verdasco immers nummer 54 van de wereld. En straks in de halve finale, ja, een van de twee Polen die nu bezig zijn op court number one. Daar uh, staat uh, Jurzi Janowicz twee sets voor tegen landgenoot Kubot. Dus uh, Murray zeer onder druk. Hij is nog uh, totaal niet los, maar uh, kan er misschien nog een uh, vijfde set straks af, uh, uitslepen. Hij staat uh, twee sets uh, achter, maar 3-0 voor nu in de derde set. Marcella Mesker. Ja, dat is het einde van het Radio 1-journaal. Het uh, belangrijkste nieuws okay. was natuurlijk het aftreden van koning Albert. 21 juli treedt hij af en dan wordt hij opgevolgd door zijn zoon. Dan gaan we naar uh, het programma Avondsbit. Joost Eertmans, wat heb je Joost? Mark Visser, goedenavond. Uh, Mark, wij gaan praten over Egypte, hoe kan het ook anders? Verwarring daar uh, is groot. Het leger lijkt in gesprek te gaan met religieuze leiders. Morsi ondertussen voert geen fin en het Tagierplein loopt alweer vol. Mijn stelling is, Mark, de Arabische lente gaat er nooit komen. Het zal nooit zomer worden. In, in, niet in Tunesië, Egypte, niet Libië, Syrië, Saudi-Arabië of Algerije. Waar je ook kijkt, nieuwe milities, nieuwe rebellen nemen de leiding over. En het begint allemaal van vooraf aan. Plunderen, moorden, verkrachten en martelen. Wees maar blij... Dat uw bed er niet staat, luisteraars. Ik praat met Monique Samuel, Coco Lijn en Ralf Dekkers. En u kan uw mening ook bij mij kwijt. Avondspits is bereikbaar. 0800 1121. Of doe het via een hekje eens, een hekje oneens. De Arabische lente, die zal er nooit komen. Tot zometeen bij Avondspits. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever.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 Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Bonheur. Meer info op tv 5 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Ruim twee minuten over half zeven. Mijn naam is Freddy van De Belgische koning Albert heeft zojuist zijn aftreden bekendgemaakt. Hij werd bijna twintig jaar geleden koning. Het is in België ongebruikelijk dat een vorst afstand doet van de troon... maar Albert vindt dat zijn leeftijd het niet meer toelaat... zijn ambt uit te oefenen zoals het moet. Hij is 79 jaar. De troonsafstand is op 21 juli. De situatie in Egypte is nog steeds onduidelijk. Het ultimatum van het leger aan president Morsi is om vijf uur afgelopen. Het is niet duidelijk wat het leger nu gaat doen. Op het Tahrirplein in Cairo wordt het steeds drukker... Op de staatstelevisie is gezegd dat een verklaring van het leger binnen minuten of enkele uren kan worden verwacht. En de Nederlandse aardoliemaatschappij zijn vandaag bijna 150 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving vannacht in de gemeente Loppersum. Die was met een kracht van drie op de schaal van Richter relatief zwaar. Bewoners melden vooral scheuren en losgekomen pleisterwerk. De NAM verwacht dat het aantal meldingen nog wel zal oplopen. Een astronaut André Kuipers is in Rusland door president Poetin onderscheiden in de orde van de vriendschap. Deze onderscheiding wordt gegeven aan buitenlanders die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Rusland. Kuipers vertrok eind 2011 met een Russische Soyuz-raket naar het ruimtestation ISS, waar hij ruim vijf maanden verbleef. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Om... Het is nu nog bewolkt, maar vanavond breekt de bewolking hier en daar open en dan hebben we wat opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 à 14 graden. En omdat de lucht vrij vochtig is, wordt het op veel plaatsen wat nevelig. Ook kan er plaatselijk wat mist voorkomen... met de grootste kans op die mist in het noordwesten van het land. Morgen dan begint de dag op veel plaatsen wat bewolkt... maar geleidelijk breekt de zon door. Vooral in het westen schijnt dan smiddag de zon. In het oosten heeft de bewolking nog de overhand. Het wordt een graadje of 20 in het noordwesten tot 23 graden in Limburg. Na morgen dan hebben we rustig zomerweer in ons land... met in het weekend veel zon, weinig wind... En temperaturen rond de 23 graden. ABB Verkeersinformatie. Nogal wat ongelukken zorgen ervoor dat we nog niet filevrij zijn. Er zat alles bij elkaar. 60 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Op de A2 Utrecht en Bos is een ongeluk gebeurd bij knoopendel. Dat levert daar 3 kilometer file op. Er, ligt een la of er lag een lading hout op de Ketelbrug op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Het is opgeruimd, maar er staat nog wel 7 kilometer file... vanaf Lelystad-Noord tot aan de Ketelbrug. Op de A12 bij Utrecht is alles ook aan de kant bij knoopend Oude Rijn. Daar staat nog wel een lange file na een ongeluk vanmiddag. Vanuit Arnhem naar Den Haag. 8 kilometer tussen Bunnik en Knap het Oude Rijn. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid. 8 Delft -Zuid, kilometer file. Ook na een aanrijding. Maar ook daar is alles opgeruimd. Op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Knoopend het Rijn. Weer kilometer file nog. En dat is dan weer een erfenis van de problemen op de A12. Ten slotte Moergestel. Daar gebeurde ook een ongeluk. Twee auto's op elkaar vanuit Eindhoven naar Tilburg. Uh, bij Moergestel staat nu 4 kilometer file. Alleen de vluchtstrook is nog open. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Die Arabische lente komt er nooit. Welkom in het theater van het argument, de microfoons gaan open. Uw reactie kunt u hier kwijt tot 7 uur. Bel WNL. 0800, -121. Goedenavond. Om 4 uur vanmiddag liep een ultimatum af van het Egyptische leger. President Morsi moest aftreden, anders schijpen de soldaten in. De oppositie van Morsi heeft miljoenen mensen op de been gebracht. En zes eigen ministers hebben hun president inmiddels verlaten. Morsi wordt dus bijna uit zijn paleis gejaagd. Terwijl hij het was die nog maar een jaar geleden via eerlijke verkiezingen democratisch aan de macht was gekomen. Na de terreur van Mubarak. De democratie kon dus ook niet voorkomen dat zijn radicale broederschap het land verder de afgrond in leidde. Waar je ook kijkt in de Arabische wereld. Ook na de voorspelde omwenteling zien we overal hetzelfde. Chaos en bloedvergieten. Jordanië, Koeweit, Oman, Tunesië, Egypte, Libië, Syrië, Saudi-Arabië en Algerije. Het is extremisme, terrorisme en burgeroorlog wat we ervoor terugzien. De Arabische lente die gaat er gewoon nooit komen. Bel nou. 0800 1121. Het uru in Egypte wordt het wel genoemd. Er gebeurt van alles wat is niet geheel duidelijk. De situatie is redelijk verwarrend. Daarom schakelen wij zo meteen naar onze telegraafcorrespondent daar in Egypte, Ralf Dekkers. U hoort hem dus met de laatste stand van zaken. We gaan ook praten met Kokolijn, bijzonder hoogleraar bij Klingendaal. Hoe kijkt hij er tegenaan? En Monique, Monique Samuel is er, Midden-Oosten deskundige. Allen om te reageren op mijn stelling. Die Arabische lente, die komt er gewoon nooit. Het zal nooit zomer worden. U mag reageren. U bent van harte uitgenodigd. Ik hou ook van tegenspraak. 0800-1121 is het nummer om nu te draaien. Er is nog één lijn vrij, dus als u nu belt, dan zit u ertussen. En Twitteren kan ook op hekje eens, hekje oneens. ASD Peter zegt, de enige lente die ik ken is de Praagse lente. Alle andere lentes waren koud en nat. En de Wit Johan is ermee oneens. De Arabische lente komt net zo goed en zeker als de Nederlandse. Maar het duurt alleen wat langer. Ik ga naar mijn eerste beller. Dat was Ralf uit Etten-Leur. Goedenavond Ralf. Ja, goedenavond Joost. Ja, om je tegen te spreken, dan zou je wat over de linkse band moeten gaan spelen. Maar dat lukt je niet. Ik ben ik het meestal met je eens. Dat, dat blijkt dus ook nu weer. Het, eh, het is, eh, dit geloof dat, dat zal, dat houdt deze mensen op het, op het, min of meer op het niveau waarop ze nu zitten. En dat, dat houdt dus altijd tweespalt in. Er is namelijk ook niet onderlinge samenhang in die landen. Nee. Het is, het is altijd een, een, een en. Ja, het, eigenlijk het enige stabiele en, en democratische land in die regio, dat is Israël. En dat is ook meteen het probleem van Israël. Je hebt dus te maken met, met, met, ja. met, met, met al dit soort landen. Nou is het punt, Egypte, zowel, dat geldt ook voor Turkije, die hebben een, een legermacht die ja. redelijk voor stabiliteit zorgt. Precies. Dat is tot nu toe, is dat, is dat een, bijna een godsgeschenk voor, de, ja. voor Israël ook. Maar Rolf, je mag ook, Ja. er wordt vaak gezegd... laat er nou eens democratie ontstaan. Dat helpt in die dictatuur van vroeger. Dan, dan komen de eerlijke verkiezingen... en dan zal de rust vanzelf wederkeren. We zien het tegenovergestelde. Deze landen hebben geen traditie van democratie. Dat hebben ze nooit gehad. En, en, en zeker ik geloof in 680 ook. Toen de islam in nog meer ontstond... toen is dat alleen maar erger geworden. Dus ik, ik, ik denk alleen maar dat zolang die... Het, dat ja. fundamentalistische geloof daar daar in stand blijft, zullen die mensen nooit een tenemmer in staat zijn om een democratie op te bouwen. dat, dat zal ze altijd tot in okay. alle wezens zal dat ze belemmeren. Ralf, dankjewel voor zover. Uh, jij koppelt het aan geloofde religie. zal nooit tot verzoening leiden. Ja, wie gelooft er nog in sprookjes? Wie gelooft er nog in die Arabische lente? Het is wat mij betreft blind optimisme. Overal ontstaan ook eigen staatjes... met cellen die weer dood en verderf zaaien. Je kunt zelfs geen onderscheid maken tussen de voor- en tegenstanders... want het is eigenlijk niet, niet uit te maken... wie aan de goede kant van de touw staat te trekken. Ik lees voor Raymond Schrik. Die zegt een Arabische zomer zal er nooit komen. Een Nederlandse zomer wel, met een vraagteken. En de Berg zegt het geloof... Of moslimgeloof zal het nooit toestaan. Ze willen de hele wereld bekeren, de rest die telt niet. Ik heb een uh, tegenluid uit Utrecht. Mustafa Hosia. Goedenavond, Mustafa. Hallo, goedenavond, Joost. Ik, uh, ik ben het oneens uh, met je stelling. Ja. Uh, omdat, uh, Kijk, Joost, het is, uh, is vanzelfsprekend dat de landen die uh, de afgelopen decennia eigenlijk in dictatuur zat... En niets anders gewend was dan uh, een, een, uh, een ijzeren hand die, die al die verschillende groepen bij elkaar hield. Vervolgens, mm. als die ijzeren hand wegvalt, dat er, al die groepen dan naar de macht proberen te grijpen. En uh, dat we dus ook geen termen als compromis sluiten en samen regeren, dat kennen ze natuurlijk Dus nee. voor mij is het een onvermijdbare fase na jarenlang dictatuur. Okay. En ik geloof. Dat het voorlopig niet komt, dat ben ik het met je eens, maar het komt er wel. Maar en hoeveel doden zijn we dan verder? Hè? Als je alleen al naar Syrië kijkt, 100.000 doden. Wat is de grens? Ja, ik, wat dat betreft uh, kan ik geen uitspraken doen. Ik, ik kan je niet vertellen, want in Irak uh, zijn we ook al, even kijken, uh, bijna 10 jaar verder. En uh, is het nog steeds onrustig in de Sunniten en de Shien? Die kunnen nog steeds niet met elkaar samenleven. Hmm. Maar ik kan je niet... Uh, ik kan niet een aantal jaren uh, aangeven van nee, wanneer het er wel nou ja, goed. Komt. Je bent niet de enige hoor, Mustafa. Het is erg lastig. Dankjewel, je wel, oh, voor je reactie. Uh, de Arabische lente die komt er nooit. 0800-1121. En wanneer, terwijl u gaat bellen, ga ik even schakelen naar, naar Wimbledon. Daar zit Marcella Meskers. Goedenavond, Marcella. Ja, hallo. Ja, De derde set is uh, voorbij en uh, Andy Murray lijkt het uh, licht te hebben gezien. Want hij heeft de derde set gewonnen met 6-1 tegen de Spanjaard Fernando Verdasco. Maar hij heeft die eerste twee sets wel verloren met 6-4 en 6-3. Dus hij moet nog twee sets winnen om die halve finale te halen. In uh, Groot-Brittannië houden ze de keeping the fingers crossed, zoals ze het zeggen. Maar uh, Murray is in ieder geval terug in de wedstrijd, maar nog wel twee sets tegen 1 achter. Gauw terug naar Egypte. Dankjewel, je Marcella uit Londen. Ik ga naar Monique Samuel. Zij is midden oosten oosterdeskundige. En, en uh, ze is aan de lijn. Goedenavond, Monique. Hoi, hallo. Goedendag. Daar ben jij. Fijn. Goedenavond. Oh, ja, je ja. hebt... Kan wel ik, heb een hele last van het, ik heb last van een keel, dus mijn stem ja. is heel raar, maar ik hoop dat de luister mij toch kan Absoluut. verstaan. Het is wel zwoel, zo. Het is mezelf. heel zwoel, heel zwoel. Ja. Het, is, het is bijna of je meegehebt gelopen in het protest maar, tegen Morsi. maar dat zal, dat zal niet het geval zijn, uh, hoop ik. Nee, het is een uh, Nederlandse wintergriep. Oh jee, nou ja, je bent veilig in Nederland. Zeg, Monique, jij hebt een duidelijke stellingname. Ik zeg, uh, de Arabische lente gaat er nooit komen. Wat zeg jij dan? Nou, ik vind het een beetje een, een zeer bizarre stelling. Kijk, allereerst... Um, ik heb nooit het woord Arabische lente gebruikt... en ga dat nooit doen... Dus ik ga niet zeggen, ik ben het oneens met je stelling... en ik ga niet zeggen, ik ben het eens met je stelling. Hmm. Ik wil het over Arabische revoluties, maar over Arabische lente, ik heb het altijd een misleidende term gevonden... en ik heb het altijd verder van gehouden... en ik ga hem dus ook nu niet gebruiken... en ik kan eigenlijk niet reageren met ik ben het hiermee eens of oneens... omdat ik gewoon niks met die term te maken wil hebben. Okay. Maar na die Arabische revoluties... als je iets ziet vandaag... is het dat de mensen in Egypte geen islamitische... Uh, ...politieke dictatuur willen. Um, president Morsi en de moslimbroederschap waren hard op weg... ...om het hele land naar hun hand te zetten, alle posten te bekleden. Uh, president Morsi ontwikkelde steeds meer dictatoriale trekken. De oppositie kreeg geen eerlijke kans. Er kwam mm -hmm. een cultuur van intimidatie die nog erger was dan tijdens Mubarak. En de mensen, in plaats van te zeggen, maar ja... Gelukkig is de islamitische president. Gelukkig is hij democratisch gekozen. Zoals steeds wordt beweerd ja, ja. in de westerse media. Maar daar ben ik er niet mee eens dat hij democratisch gekozen is. Oké, okay, jij vond het geen eerlijke verkiezingen? Nee, omdat er veel te, veel te veel fraude was, intimidatie en geweld. En omdat er veel te veel omkoping was. Okay. En in, de, dat... in de, de drukkerijen, waar de hier worden gedrukt, zijn twee plekken in Egypte waar die stembiljetten werden gedrukt, zijn dozen vol ingevulde biljetten al aangevonden voor de verkiezingen plaatsvonden. Maar goed, maar jij zegt dit, maar dan denk ik bij mezelf, wat, tot nu toe wat je, wat je mij vertelt, dan zou ik zeggen, die zomer is heel ver weg. Hè? Laat het dan geen lente noemen, maar zie je ooit een zomer nee, ontstaan? Kijk, je hebt een revolutie gehad tegen Mubarak. Vervolgens er kwam er een machtsvacuum. ...waarin uh, Marcien, de -en, en de Selakwisten... Uh, ...hun macht wisten te consolideren, dachten ze. Maar in de plaats van dat de mensen zeggen... ...joepie, nu hebben we een islamitisch kalifaat, alhamdulillah... ...gaan ze massaal bespraken dus op met miljoenen, miljoenen... Ja, ja. ...zelfs meer dan tijdens Mubarak... ...en dwingen ze nu af dat er een volgende... Fase komt. Ja, dus maar weet je wat het is? Die fases volgen elkaar op. Ja. Maar Monique, ja? die fases die volgen elkaar op. Daar ben ik op zich met je eens. De ene wordt voor de ander ingeruild. Ik zie, ik zie geen, geen good en bad guys bijna. Omdat je, je terecht zegt dat broederschap moet verdwijnen. Want dat heeft een dictatuur bijna in zichzelf opgezet. Wat komt er voor in de plaats? Datzelfde geldt nou, voor wat er Libië. Wat in de plaats komt, wat ik heel erg sterk hoop, is een coalitie van nationale eenheid. Is dat, is dat, is dat, is dat, is dat reëel om dat te denken? Nou, de oppositie op dit moment is sterk genoeg daarvoor. Ja. Um, het Nationaal Renningsfront, dat bestaat uit alle grote politieke oppositieleiders die samenwerken. Mm -hmm. uh, zijn nu zover dat ze ook echt genoeg voet aan de grond hebben, ook in de districten waar ze maar... Voorheen alleen de moslimboederschap ja. mag aan de grond gehad. Voor het eerst wordt ook de kerk, de, de Kopse kerk erbij betrokken. Dus, um, en het leger heeft vandaag ja. de moslimbroederschap uitgenodigd. Alleen zij hebben geweigerd om aan tafel te komen. Wat ik heel Precies. dom vind. Klopt. Want je kan er niet omheen dat er natuurlijk ook moslimboederschap aanhangers zijn. Nou. En die moeten ook worden vertegenwoordigd. Monique. Maar ja, het probleem, ja. de moslimboederschap zegt, het is alles of niets. Ja, Monique, ik, ik wou zeggen... we laten even, even voor nu hierbij nemen... een glaasje water, want we, we gaan zo praten... ook met Ralf, die zit in, in, in Egypte... die kan ons daarvan vertellen. Dank voor je tijd dat je ons wilde te, te woord wilde staan. De Arabische lente komt er nooit, zeg ik luisteraars. Ik heb vier keer oneens nu op de vier lijnen voor mij. Make my day, dat kan niet beter... bij Opinieradio 1. Jos King Kingma twittert ondertussen oneens. Die lente komt er wel, duurt misschien wat lang... maar hij komt. Onderdrukking, dictatuur... heeft geen toekomst. U hoorde dus, Monique, Samuel, Zometeen Ralf Dekkers... van. Vanuit, vanuit Egypte. Ik ga naar lijn 1. Resk Namwar uit Amstelveen. Goedenavond, Resk. Ja, ja goedenavond met uh, Resk Namwar. Ik ben oneens met de stilling. Ja? Jij bent Egyptenaar en, trouwens, begrijp en, ik. En, ik ben, ja, ik ben Egyptenaar. Ik woon Amstelveen, maar ik ben in Egypte geboren. Mm. Ik ben uh, 20 jaar in Nederland. Ja. En uh, als ik uh, naar Egypte ga, uh, dan... Uh, dan merk je dat de mensen behoorlijk veranderd zijn, ze zijn, uh, zijn niet meer bang en uh, ik denk dat het uh, een, een, een feit nodig heeft om, uh, om, uh, de, om, om echt een, een vrije land te worden, dat is gewoon ja. heel normaal vind ik. Ja. Dus ik, uh, ja. de Arabische studenten, die komt zeker. Jij ja, geeft het een tijdres. Nou vraag ik me af, begrijp je, uh, de, begrijp je de wanhoop? Nou wanhoop, in ieder geval de frustratie bij veel westerlingen. Die zeggen, maar jongens, ik geloof er niet meer in. Ik denk niet meer dat het goed komt in het Midden-Oosten. He, het volgt elkaar maar, alleen maar op in ramspoed. Nee, dat geloof ik niet. Als je kijkt naar de, de nieuwe generaties, die denken anders. Die hebben nieuwe middelen. Die zijn beter opgeleid. En uh, vergeet niet dat wat nu gebeurt in de Arabische landen... Het is een erfenis van 200 jaar geleden. Ja. Coolerisme en dictatorschap en al die extremisten het zijn trouwens een heel kleine percentage van, uh, van de Arabieren. Ja. Die zijn ja. gegroeid door de onderdrukking van de dictatorschap okay. met behulp van het wisten. Resk, ik ja. laat hem even, want de, de lijn begint wat te kraken aan deze kant. Ik ga naar Mark van... Zo, over kraken gesproken. Mark van Stalen komt ook lekker binnen, uitbreed daar. Goedenavond, Mark. Goedenavond, uh, Joost. Ik probeer iets duidelijker in de microfoon te spreken, want ik zie... Nee, dat is niet te goed te verstaan. He, ik ga naar Henk en Maarseveen uit Hoorn. Goedenavond, Henk. Hallo, Joost, met Henk. Uh, zeg, Joost, uh, deze situatie is vergelijkbaar met de tijd dat wij uh, in, midden in de kruistochten zaten. Uh, als je kijkt hoeveel uh, uh, eeuwen we nodig hebben gehad... en hoeveel generaties eroverheen zijn gegaan... voordat we de, hetgene bereikt hebben waar we nu zijn... kun ja. je toch moeilijk van Egyptenaren verwachten dat zij dat even in een, in, een, in een aantal decades doen. Ja, maar Henk, we zitten niet op een andere planeet? Ik bedoel, hoe ver weg is Egypte nou helemaal? Ik bedoel, ik, ja, nou, we gingen er gewoon en... naar op vakantie. Het is, het is niet, niet een of de land waar je, waar je niet, niet wil komen. Het is, het is, nou. het is alleen beheerst door, door, door totale chaos momenteel. Maar Joost, het is een andere cultuur. Vergeet het nou. Ja, maar wat betekent dat? dat, ooit, dat je denkt dat het ooit goed komt? Waar, is, waar baseer je dat ja, vertrouwen dan op? Gewoon omdat, je de, omdat wij er ook zijn gekomen. Ja, maar hoeveel eeuwen gaan we daar dan voor uittrekken? Ja, ja, ja, ja nou, maar dat, dat is het punt. In deze, in deze tijd moet alles gisteren geregeld zijn. En bij sommige culturen, of bij de meeste culturen, werkt dat gewoon niet. Nee, nou ja... Oké, okay, geef het de tijd Henk, dat, dat is jouw mening. Dennis Smit is het eens, laat de farao's weer terugkomen. Kijk, dat is er ook eentje. Jolfos ook eens, maar geen moslim die zich laat horen hoe wreed moslims met moslims omgaan. Net als Darfur, ook toen roerde geen enkele moslim zich. Ik ga naar Egypte, ik ga naar Ralf Dekkers, daar ter plekke. Goedenavond Ralf. Goedenavond. Ralf, fijn je te spreken. Allereerst meteen maar de vraag, hoe is het bij, daar bij jou in Egypte op dit moment? Het is, althans hier op het startieerplein waar ik net vandaan kom, is het één grote uitbarsting. Ik heb, denk niet dat er eerder uh, geweest is dat mensen zo hard gejaagd hebben om militaire groep. Dat, dat zijn de, de, voor de duidelijkheid de tegenstanders van Morsi die jij daar ziet? Uh, dat zijn inderdaad de tegenstanders van Morsi hier op het startieplein. Uh, is er geen sprake van een geweldsuitbarsting waar wel voor gevreesd werd vandaag? Uh, dat is een beetje dat het beter zich uh, niet van heel schuiven ik, ik... Dat is en en dat de... Het is met tanks en militair en dat ze met name het is Mark. Het is heel lastig ja. om jou te horen op dit moment. Ik denk dat we je even moeten vragen of je misschien naar een plek kan lopen waar je iets beter verstaanbaar bent, Mark. Of sorry, Rolf, Hoor je mij? Ik, ik hoor je wel. Zo hoor ik je wel iets beter. Vertel. Het uh, is dus uh, uitgerukt in de straat. maar met name op de plekken waar motie aan en demonstreren zijn. Er worden hier al, al gemeld, militaire lucht schieten. Dus het kan een spannende avond worden. Het kan een spannende avond worden. We wachten even mee, mee, met jou nog, uh, Mark, voor we verder gaan. Um, Ralf Dekkers bedoel ik, tagierpleintje, Twittert mij al moment, Danen kennen geen democratie, slechts moorden verkrachten, oorlogsvoeren onderwerp als wegkijken. En, en daar komt Wijnand bij, die zegt... oneens, onderschat niet de kracht als mensen op basis van onder andere het geloof in de economie. De krachten gaan bundelen. Dat Alles lees ik voor van het tweede scherm hier bij Avondspits. Mijn stelling is die Arabische lente. Die komt er helemaal nooit. U kunt nog meedoen hoor. 0800-1121... om uw mening te geven. Ik kan ook op Twitter met een hekje eens, hekje oneens. Ik ga naar Peter uit Amsterdam. Amsterdam. Peter, kun je even de radio uitzetten? Hier, zijn. Dank je. I ik zat gewoon op de stand-by. Uh, uh, ja, wat ik wel vind... Ik, er is geen toekomst voor de moslims... en er is geen toekomst voor de islam echt En ook niet voor het christelijke geloof, heb ik net al verteld. En, uh, en waarom niet? Ik vind dat het hele geloof één grote oplichterij is. Al duizenden jaar worden we, worden we voor de gek gehouden. Wetenschappelijk is het niet aangetoond... dat er ooit iets van een god aanwezig is. Als de moslims en bieden nou dat een keer eindelijk door gaan krijgen... Dan krijgen we vrede. Ja. Dus simpelweg. dat eh, nou, bestandelijke verband als een keer gaat gebruiken. Ja, je bent niet de enige. En doorgaan, beter, die het aan het geloof koppelt. Ik vraag me alleen af waar het christendom. waar het vandaan haalt. Zijn er zoveel landen. met, met, ja, met christendom als basis. die, die, die in, op punt van chaos van verkeren? Ik hoor jou ook niet meer. op dit moment, Peter. Hij is weg. Peter Wiltje, een ander pijltje. zegt nee. En de Nederlandse zomer komt er ook niet. als we het hebben over de Arabische zomer. Um, ik ga naar Mark van Straal uit Breda. Ja, goeiedag Joost, uh, met Mark Stralen, Breda. Uh, ik ben het met je stelling oneens. Uh, ik reis regelmatig richting uh, Midden-Oosten. Uh, en ik heb daar uh, in het verleden zelfs uh, drie jaar uh, verbleven. Ja. Yeah. Uh, Zo'n 35 jaar geleden. En als ik vergelijk me, met wat ik 35 jaar geleden gezien heb... zeg ik, er is wel degelijk uh, een mogelijkheid tot uh, ooit een... Uh, een lente in, uh, in Arabië en sterker nog, zelfs tot een zomer. Uh, als je met de mensen zelf praat. Uh, is het duidelijk dat zij uh, ook verandering willen, maar dat dat ja. niet. Stante kan. niet op de manier zoals dat gaat in, uh, in Egypte op dit moment. Precies. Uh, ik, spreek, ik spreek in dit geval dan wel op het. Uh, uh, over het land Saudi-Arabië, niet over Egypte of andere landen. Daar heb ik uh, geen ervaring nee, in. Nee, precies. Maar in Saudi merk je dat wel heel duidelijk. Jij ja. zit daar vaak, dat vind ik interessant. Alleen, de, nou ja, net zegt de luisteraar van... joh, dat kan nog wel eens twee eeuwen duren. Die, die bal die blijft heen en weer beng bengelen... En, en er komt geen einde aan de chaos... totdat we echt heel, heel ver weg zijn in de tijd. Uh, nou, ik... kijk, het, het punt is dat je... Uh, als je nu kijkt naar uh, het land, de landen uh, waar, je, waar je dan over praat, uh, onder andere ook Saudi-Arabië, uh, daar is uh, natuurlijk uh, een, een redelijk fundamentalistisch uh, uh, bewind ja. tussen aanhalingstekens. Uh, op dit moment is het wel zo dat er een, een koning zit die wat progressiever is dan de gemiddelde koning die daar uh, uh, in de afgelopen ja, 35 jaar gezeten heeft. En uh, ja, zoals ik uh, ja. al zei, uh, het gaat wel gebeuren, maar, het maar gaat langzaam. Maar langzaam. Mark, dankjewel. Ja. Mark van Stralen hoorde u. Coco Leijn is aan de lijn, bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen van Klingendaal. Goedenavond, Coco Leijn. Ja, goedenavond. Meneer Colijn, we zien nu, en we, we zien nu vaak op televisie, ook over het Midden-Oosten. Nou, ik heb een vrij uitzichtloze stelling vanavond bedacht. De Arabische lente, die komt er nooit. Wat zegt u dan met uw expertise? Ja, te uitzichtloos lijkt me. Um, ook wel erg moeilijk om na alles wat hier al over gezegd is in uw uitzending... tot een soort samenvatting te komen. Ik ben het wel meest misschien eens met de laatste spreker die zegt... Uh, het kan wel. Ik vind Egypte een ander geval dan Irak en Syrië... en al die andere landen die u genoemd heeft. Het is een van de oudste landen in de wereld. Er is in ieder geval sprake van een samenleving. Mm -hmm. Dat lijkt me wel een heel belangrijke voorwaarde... voor uh, ooit uh, het ontstaan van een democratie... Ja, de ook bij u denk ik als groot geleerde bekendstaande Chu en Lai werd een keer gevraagd, 20, 30 jaar geleden: van, en wat zijn de effecten van de Franse Revolutie? Toen zei je ja, het is nog iets te vroeg om daar een oordeel ja. over te hebben. Ja. Um, dat zou misschien in dit geval ook gezegd moeten worden. Ja. Ik heb veel Egyptenaren ontmoet, al ben ik helemaal geen Egyptoloog. Uh, die ik wel democraten vind uh, in potentie. En dan zeg ik niet gelijk democratie op zijn West-Europees. Dat gaat allemaal op zijn eigen manieren zo. Maar ik vind het dus te ongenuanceerd om te zeggen dat land dat uh, ja. gaat het nooit redden en democratie kan niet. Maar nog ongenuanceerder, meneer Colijn, zijn de mensen die zeggen ja, het, het ligt gewoon aan de islam. Het heeft eigenlijk alleen maar met religie te maken, de onrust in al die landen en, en het niet komen tot een fatsoenlijke uh, ver, verzoenende samenleving. Ja, maar ik zet daar tegenover dat uh, er op het ogenblik 23 en sommigen zeggen zelfs ver boven de 30 miljoen Egyptenaren zijn die in ieder geval heel eensgezind zijn in het verwerpen van de islam op okay. basis van democratie. En dat geeft me toch iets andere gedachten dan een, een soort etnische chaos waarin nooit iets uh, moois zou kunnen opbloeien. Oké. Okay. Coco Leijn, het is een duidelijk inderdaad een statement aan het einde van de show... waar u nu duidelijk maakt wat, wat anderen ook al gezegd hebben. Bedankt u zeer van Klingendaal. Ik wou nog even naar Ralf Dekkers terug. Hij staat nog steeds rond het Tagierplein in Egypte... maar hij is helaas nu weer uh, ons ontvallen. Uh, Ralf Dekkers, wellicht uh, later hoort u hem nog vanavond uh, met zijn stand van zaken. Uh, kijk nog eens even op de lijnen. Uh, er komt van alles binnen, eens oneens en wat daartussen zit. Frans de Groot bijvoorbeeld uit Naarden. Mm, Frans de Ja. ja. Hoi, met Frans. Frans. Hoi. De Arabische Lente. Uh, nee, nou ja, ik denk dat een de democratie uh, functioneert op, uh, op basis uh, van scheiding van machten, politiek, recht en geloof. En zolang die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn uh, in die regio, dan zal er ook nooit een, uh, een democratische politiek uh, kunnen plaatsvinden. Kijk, ja, dan denk ik dat we elkaar wel de hand kunnen schudden op dit punt. Dankjewel. Ondertussen meldt de BBC dat in het paleis alleen nog. President Morsi is overgebleven. De rest van zijn hulptroepen zijn vertrokken. Nou, daarover zult u meer kunnen horen in het uh, NOS 7 uur nieuws. Heiko Peter het mij Eerdmans. We lopen een eeuw achter in alles. Of zij lopen een eeuw achter. Behandeling, vrouwen, democratie. Dus die lente zal ook nog erg lang duren. Geloof is een blokkade. En Jol Vos is er ook mee eens. Die zegt de hele cultuur is daar gebaseerd op geweld, dictaturen, et cetera. En uiteindelijk ligt het altijd weer aan een ander. Ik heb nog tijd voor een laatste beller. De Arabische lente die komt er nooit. Jos uit Nijmegen. Ja, hallo. Uh, ja, ik ben het uh, niet uh, met jou eens dat het nooit gebeurt. En ik ben het ook met de genuanceerde vers, uh, visie van Kokolijn... Ja. Uh, dat je het ook historisch moet bekijken uh, ja, dat, uh, dat het meer tijd nodig heeft. En de vraag is eigenlijk, wat kunnen wij in Nederland... of wij beschaafde naties, tussen aanhalingstekens ja. uh, je kunt je afvragen hoe beschaafd het is dat Boes uh, een miljoen onschuldige mensen vermoord heeft. Omdat dan kan je dat er twintigduizend vermoord hebben. Ja. Dus hoe beschaafd dat nou weer is, weet ik Daar zijn niet. vergelijkingen te trekken. Maar goed, da da da da dat gaat weer deze discussie te buiten, Jos. Dank je wel voor het meedoen, want we moeten de lijnen gaan sluiten. Joost ongenuanceerd mans, uh, houdt ermee op voor nu. Avondspits zit erop. Tweets kunt u nog steeds lezen, hoor. Op hekje 1 oneens. twitter.com. Um, Bedankt voor het luisteren en reageren. Straks gaat Kunststof verder na het 7 uur nieuws... met daarin Jeroen Leinders te gast. Hij raakte geïnspireerd door de op Curaçao legendarische figuur Tula. Hij schreef er een boek over. Daarnaast nam hij ook de regie van de speelfilm Tula The Revolt op zich... en komt daar nu over praten. Presentatie in handen van Petra Possel. Volg ons luisteraars op twitter.com... apenstaartje WNL of apenstaartje Eerdmans. Ik ben er morgen weer met Radio Onderbuiken natuurlijk. Half zeven op deze zender...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 Door, schrijf je met OE. Hoe bang zijn de asielkinderen? En wat doet het met ze als ze Nederland worden uitgezet? Uitgezet. Vier documentaires over het lot van uitgezette asielkinderen. Vanavond om 10 over 9, deel 2. Bange kinderen. Bij de FARA op Nederland 2. Wandel rond bij de Nijmeegse Vierdaagse, zeil Amsterdam en de Nieuwjaarsduik. De leukste evenementen beleef je op hollandtour.nl. Tour schrijf je met Oe. Dit is Radio 1.